Welkom nou bij alweer de laatste aflevering van onze serie Eindtijd en Profeetie, de geheimen van het uitstel van het Koninkrijk. En in deze aflevering, Jan van Banneveld, hartelijk welkom, gaan we het hebben over tien bijbelse bewijzen dat Israël nog steeds Gods volk is. Nou, ik zou zeggen, ga je gang, tien ja. bijbelse nou, bewijzen. Ja. Als de, de kijkers nou een pen bij de hand hebben, dan kunnen ze die tekst even opschrijven. Ook een stuk papier dus? Op, met een stuk papier of op een laptop die ze op hun schoot hebben. Ja. Ja. En dat zou heel belangrijk zijn. Om die tien Want, Bijbelse bewijzen te noteren. Ja. ja. Hoe, hoe lang het ook duurt, hoe vaak het koninkrijk ook uitgesteld wordt, Israël is en blijft Gods volk. Ja. Blijft Gods uitverkorde knecht. Nou, misschien ja. moeten we ze gewoon maar even alle tien langslopen dan. Ja, misschien zitten we morgen het lichter aan hoe nee, vaak Ja, ertussen komt. Je hebt 24 minuten, dus... Oké, okay. 26 uh, vers Lucas 26, nee, Leviticus 26 vers 44. Lucas 26. Maar ook zelfs wanneer zij in het land van hun vijanden zijn. Dus dat is Israël. En wanneer ze dus in ballingschap zijn... Mm -hmm versmaat ik hen niet, zegt de Heer, en heb ik geen afkeer van hen. Ja. Nou, dat is de hele geschiedenis van het Joodse volk. Smaat en afkeer. Dus dat is de Leviticus 26, vers 44 en 5. Ja. ja, versmaat heb ik geen afkeer van hen, dat ik hen zou vernietigen. Dat ja. deden de volken wel. En mijn verbond met hen zou verbreken. Verbond, verbondstheologie hadden we zelf in de kerk. Ja. Het verbond met zelfs een vriend, bevestigd, hij mm -hmm. van kind tot kind. Sprinkel, sprinkel. Ja, ja. Ja. ja, nou ja, zo is, het, is zelfs de kinderdoop vanuit de vervangingstheologie verdedigd vroeger. Oh ja? ja? Is dat de reden? Zeg ja, je? Ja? Is dat de reden? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Zij wilden natuurlijk ook via de catechismus, werd gezegd, terwijl dan de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Mm -hmm. Dat is vervangingstheologie. Ja. Is, de gemeente is vervangen, Israël vervangt, uh, uh, nee. De gemeente vervangt Israël. Uh, de gemeente is uh, vervangt Israël. En de, de kinderdoop, die vervangt de besnijdenis. Ja, Het is allemaal vervangingstheologie. Ja. Nou ja, maar ik heb geen afkeer van hen. God niet. Zelfs in de ballingschap. Zelfs toen ze daar in hun ghetto's woonden. Zelfs toen ze in de concentratiekampen ontmenselijkt werden. God ja verachten en versmaten hen niet. Maar ik zal hun ten goede gedenken, het verbond met hun voorvaderen, die ik voor de ogen van de volken uit het land Egypte geleid heb, om hun tot op God te zijn. Op dat is deel van het verbond. Ja. Dat hij met Abraham sloot. Ja. Ik zal hen het land geven en ik zal de Heer hun God zijn. Ja, precies. De, de, de mensen roepen vaak, mijn God, je ja. En de enigen die dan gelijk hebben, dat zijn de Joden. Want de Heer is de God van Israël. Ja. Dat is heel, heel erg mooi. Dat is een van de belangrijkste teksten. De Leviticus 26, vers 44 en 45. Zelfs in de ballingschap is de Heer de God van Israël. Ja, mooi is dat. Een tweede tekst die daarop aansluit we in de profeet Maljachi. Eén keer hebben we hem genoemd. En nu noemen we hem nog een keer. De profeet Maljachi. De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 Dat zingen we natuurlijk ook. Hij is dezelfde nu, over ja. de Heer Jezus. Ja. Ja, de, ik ben gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Zelfde geneesheer, dezelfde bevrijder. En voorwaar ik de Heerde ben niet veranderd... en in de Engelse vertaling staat... en daarom... zijt gij, kinderen van Jacob, niet verteerd. Omdat God niet veranderd is... God blijft de God van Israël... Daarom moet het volk Israël ook wel blijven. Ja. Want dan is hij de God van Israël niet meer als Israël er niet meer is. Precies, en hij had het ook beloofd. Ja, en de onveranderlijkheid van God is een garantie voor het blijvende bestaan van Israël als Gods volk. Het mm. is heel duidelijk, ik ben niet veranderd, dus Israël is ook niet veranderd. Ja, maar zeggen de meeste mensen dan, die, het is wel erg hoe ontrouw Israël geweest is... Lees de profeet Jeremia er maar op na. Mm. Uh, die, die hamert er voortdurend op op de ontrouwen. Uh, en dat noemen ze dan hoererij. Mm. In de Bijbel. Wat zegt God daarvan? Uh, over deze zaak. Uh, God die heeft dat gestraft. Maar hij zegt hier in Romeinen 3 vers 3. Uh, Romeinen zegt zo ontzettend veel over Israël. Romeinen 3 vers 3. Hij begint... Eerst vers 1. Zullen we dat hele stukje maar even bekijken? Mm -hmm. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Eerst had Paulus uitgelegd dat we allemaal onder de zonde zitten, Precies. ons allemaal moeten bekeren ja. en dat de besnijdenis niet helpt en dat de wet ons niet helpt, want niemand kan de wet houden. Ja. Niemand is wel goed, maar wij zijn niet goed. Nee. Hm? Wat is dan het voorrecht van de Jood? Wat, wat, wat heeft die Jood er dan nog aan? Wat kan die Jood dan nog betekenen, mm -hmm. zegt Paulus? Of wat is het nut van de besnijdenis? Waarom moet er nog besneden worden? Wat zegt Paulus? Helemaal niks. Nee, Paulus zegt, velelei, velelei nut. En in veel opzichten. In elk opzicht is dat er nog. En wat is dan in de eerste plaats? In de eerste plaats staat hun. De woorden van God zijn toevertrouwd. Hebben we in de vorige aflevering hebben we dat er ook over, ja, zeker. over ja. gehad. Ja. Ja. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd tot op de dag van heden. Ja. En dan nou komt het, daar om deze tekst gaat het, vers 3. Wat is toch het geval? Als sommige ontrouw geweest zijn, zal dan hun ontrouw Gods te niet doen. Ja. Zie je? Dus zelfs als we ontrouw zijn, blijft God Israël Gods uitverkoren volk. Ja, maar dat zeggen dat claimen wij als christenen ook. Zelfs ja, dus als wij ontrouw zijn, blijft God getrouw. Ja. En wij zijn dus in die zin geen haar beter. Uh, en als we claimen het christelijke of het geestelijke Israël te zijn, dan moeten we dan ook gelijk ook de toetsteen zijn, toch? En, ja, en dan moeten we ons geestelijk gedragen en ja. erkennen dat Israël er ook nog Gods volk is. Nee, precies. Nee. En dan gedragen ja. we ons wat er in de Bijbel staat. Ja. Dat is namelijk een van de belangrijke eigenschappen van God. Trouw. Ja. He, dat, zoals hij zich ook aan Mozes geopenbaard heeft toen Mozes ja. Gods heerlijkheid wilde zien. Ja. En zoals hij zich aan de profeten geopenbaard ja. heeft en voortdurend geopenbaard heeft aan de eeuwig trouwen God. Ja, die, die trouw blijft tot in alle eeuwigheid. Ja. En uh, dat is, daarom is de vervangingstheologie zo'n griezelige theologie. Want die beweert in feite dat God ontrouw is. Ja. En ze, nou, Paulus die zegt... Nou, dat als ze als, als goed in de spiegel kijken, dan zien ze dat zij zelf net zo ontrouw zijn als dat ze het volk Israël verwijten. Oh dat ja. Nou, Paulus die zegt dat ook in Romeinen 11 zegt hij het heel duidelijk. De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Ja. Wat is onberouwelijk? Dat is, hij heeft er geen spijt van. Ja. Hij komt er niet op terug. Nee. Waar, waarop niet? De genadegaven. Hij heeft dat Joodse volk ontzettend veel genade gegeven. Ja, maar, ons, Nobelprijzen? maar ons toch ook. Hm? Maar ons toch ook? Ja, natuurlijk ons. Zo kun die ja. Jezus verschrikkelijk veel. Wij hebben diezelfde genade nodig. Zouden wij dat dan de Joden niet gunnen? Ja. Maar de, die genadegaven en uh, uh, die, zijn, die zijn onberouwelijk. Ja. En de roeping van God, daar heeft ze één keer geroepen als zijn volk. En het blijft bij de roeping. Ja precies. Dit geldt ook voor ons. Dat is een van de belangrijkste teksten. Als sommige ontrouwen, sommige zegt hij. Ja. Hè, alle joden zijn, uh, liggen onder de vloek, zeggen de mensen dan. Ja. Nee, sommige ja. Ontrouwen. Ja. Maar God die is trouw gebleven. Ja, ja Er wordt en... een hoop gegeneraliseerd. Ja. ja. En God, en Romeinen die vraagt dan, en Paulus vraagt hij dan. God heeft zijn volk toch niet verstoten? Uh, Ze vraagt Paulus. Nee, God, hij zegt volstrekt niet, zegt Paulus. Alles is nog voor de broeders van, uh, in het vlees voor Paulus. De woorden van God zijn hun nog toevertrouwd. En en. en moet maar even kijken, in Romeinen 9 staat dat. In Romeinen 9 staat dit. Uh, laat ik maar een stukje overslaan. Uh, ja, Romeinen 9 vers 3. Mijn, uh, mijn verwanten gaat het om, mijn broeders naar het vlees. Ja. Wat men dan noemt die ongelovige joden, die, ja, ja, die, ja. die Jezus nog niet kennen ja, ja. als verlosser. Ja. Wat is voor hun allemaal nog? Voor hun, zij zijn ja. ja, Dat is tegen die leid die zegt, wij zijn het geestelijk Israël. Ja, ja. Nee, Paulus zegt, zij zijn Israëlieten. Ja, ja. Voor hun is de aanneming tot zonen. Ja. Dat nog. Ja. En je moet eerst maar Jezus aannemen. Nee, voor hun is de aanneming tot zonen. Jonge jongens. Jongen. Ze zijn het al. Ja, dat zijn ze. niet Door af, genade. Dat kun je niet afnemen. Nee. En voor hun is de heerlijkheid. Mm -hmm. voor, voor hun zijn de verbonden. Oude verbonden, maar ook het nieuwe verbond. Ja. Al de verbonden zijn nog steeds voor Israël. En daarom staat er ook geschreven in Jeremia. Ik zal met het huis van Juda en het huis van Israël een nieuw verbond versluiten. Ja, wat is dat nieuwe verbond in de Hebreeënbrief? Staat ook in Hebreeën 8 vers 8. Ik zal mijn Torah, mijn wetten, in hun hart en hun verstand nemen. Mm. En dat, dat is ook mijn gebed. Heer, wil u dat spoedig een keer waarmaken? Ja, precies. Ja. Want als dat gaat gebeuren, als Israël als geheel de Heer gaat vrezen, nou dan, eh, dan breekt eindelijk het vrederijk aan. Dan is eindelijk. Het uitstel van het koninkrijk verder afgesloten en ja. uitgesloten. Ja, precies. En dan, dan komt en de, de Heer eraan. <coughs> en en dan daar zien we naar uit. Dat, dat wordt ja. zo'n ontzettend machtig mooi ogenblik als, ja. we, als we de Heer ontmoeten. Ik krijg vaak tranen in mijn oog als ik er aan denk. Ja, precies. Dat is heel mooi. Ja. Voor hun was, is nog meer hoor. Uh, zij zijn uh, Voor hun zijn de verbonden en de wetgeving, ook oh, oh, oh, dat nog. Oh, die wet, die verschrikkelijke wet. Ja. Ja, omdat de wetteloosheid toeneemt, zal de liefde verkillen. Dat zie je wel. Ja, maar ik heb dat al eens vaker in situaties gezegd. Dat daar waar de wetteloosheid van godswetten toeneemt, lijkt het wel of de, de regering dan steeds meer wetten gaat toepassen. Dat is wel, grappig, ja. Als ja. Je het is wel nou, grappig. Het is wel tragisch. Je het is dat heel hebt. tragisch, want wij worden geconfronteerd met allerlei wetgeving, omdat de mens niet meer naar God wil luisteren. Ja, ja dat, dat is een mooie opmerking. Ja, een ja. mooie afsluiting van deze serie. Ja, dus en, zo, zo is het wel. En de eredienst en de belofte. Voor hun zijn de beloften. Die, ja. die liggen er nog steeds. Ja. En het vlees, wat het vlees betreft, de Christus. Die is boven alles, boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Dat zegt Paulus van, van, van deze zaken. Precies. En dan gaan we naar de volgende. We zijn pas bij de vierde. God noemt het huidige Israël nog steeds mijn knecht. Even kijken wat God van die knecht zegt. Dan moeten we natuurlijk weer in Jezaja uh, zitten. Eerst maar in Isaiah 41, daar is het wel erg duidelijk... Ook over Israël. Ja, een mooie tekst is dat. Isaiah 41, vers 8. Ja, prachtig. Maar gij Israël... mijn knecht Jacob... die ik verkoren heb... na kroost van mijn vriend Abraham... gij die ik gegrepen heb... van de einde der aarde... en geroepen uit haar hoekte. Tot wie ik zei... gij zijt mijn knecht. God die gaat het adres heel erg nauwkeurig maken. Ja, ja. Dat hij... Zich geen, geen, geen, ...in geen half volk kan uh, vergissen. Eerst stel, mijn knecht Jacob. Mm -hmm. Die ik uitverkoren heb. Kan allemaal nog op de reezen slaan. Na Kroost van mijn vriend Abraham. Nou, dat, gaat al, dat komt al dichterbij. Dan nou, komt het. Die ik gegrepen heb van de einde der aarde. Dat is in deze tijd. Ja, precies. Uit het, het Noordoost-Indië. Uit ja. het Oekraïne, uit Frankrijk komen ze nu. Ja. Dus allemaal mijn knecht. Tot wie ik zei: jullie zijn mijn knecht, die ik uitverkoren heb, en u niet versmaakt. Mooi, God versmaat Israël niet. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond. Dat hebben we alleen om angstig rond te zien. Die is, die dichterbij ja, komt. Ja, ja. En, uh, en Turkije dat uh, op het punt staat om Noord-Syrië binnen te vallen. Ja, precies. Ja. En, en Turkije die neemt de moslimbroederschap mee. Ja. En de moslimbroederschap is eerst uit op uh, Egypte weer te heroveren. Mm -hmm. Want uh, ze zijn woedend natuurlijk op uh, Al-Sisi, die de moslimbroederschap eruit gewerkt heeft. Ja, en Israël, die glimlacht daar vriendelijk ja, en blij wel, over. Het ja. is allemaal zo actueel. <coughs> we, we, we, we en zegt... eigenlijk zijn we druk bezig met uh, een, een nieuw Oude Testament, wordt er geschreven. Ja, en, en ondanks dat alles zegt God vrees niet. Zegt je? Ondanks dat alles zegt God: vrees niet, oh, zie ja. niet angstig rond. Ja, uh, hij zegt: zie niet angstig rond. Ja, ik, ik doe het wel eens zo angstig rond zien wat er gebeurt. Want ik ben uw God, ik sterk u, ook help ik u en ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Er gaat nog één tekst verder. Zie allen die tegen u in woede ontsloten zijn, ontstoken zijn, woedend zijn ze op Israël, staan beschaamd en worden te schande, de mannen die u bestrijden. En dat is natuurlijk waar we het al voortdurend over hebben gehad. Ook in, in die oorlogen tegen Israël. Ja. Dat bidt Israël, ja. maak ze beschaamd. Of dat. dat ze u gaan vrezen. Vriendelijk van Israël. Ja. Het is... Uh, in die psalm staat dat, in psalm 83. Nou, dat is... Isaiah 41. Gods blijvende knecht. Uh, uh, ja. en, en hoe men dat nog allemaal nog kan ontkennen of niet kan zien, ik, ik begrijp het niet. Maar, maar goed, we moeten nu snel verder. Wat zegt Paulus verder in Romeinen 1? In Romeinen 1. En in Romeinen 2. Want ik schaam mij niet voor het evangelie... want er is een kracht van God tot behoud voor iedereen die gelooft. Maar, eerst voor de Jood... Maar ook voor de Griek. Ja. Het wordt eerst aan de Jood aangeboden. Mm -hmm. Maar ook voor ons, voor de Griek. En eh, dan gaan we dus even verder naar Romeinen 2. En dat is een bladzijde verder. En er staat dit: Verdrukking, vers 9. En benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwaad bewerkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Ja. Alles wat Israël overkomt. is. ...geschied ons ten voorbeeld. Mm. Eerste Jood en ook de Griek. En dat... ...jaagt me wel schrik aan. Mm -hmm. Want wat is Israël al niet voor ergens overkomen? Ja, precies. Eerste Jood en ook de Griek. Ja. Maar ook heerlijkheid en eer en vrede... ...over ieder die het goede bewerkt. Eerste, Eerste Jood. De Jood en ook de Griek. Ja. Altijd Eerste Jood. Ja. Voor God. Het is dus ook voor ons. Eerste Israël. Want er is geen aanzien der persoons bij God. Want... Paulus die vraagt zich ook wel eens af, is God dan alleen, de God der Joden, ook niet over de heidenen, over de goyim? Ja, zegt Paulus, dan is er ook een God over de heidenen. Ja. En, en, dat, en dat geldt erbij, eerst de Jood en ook de Griek. Oordeel, eerst over de Jood en maar ook de Griek. We moeten even door, Jan, anders gaan we oh, die oh, tien, tien punten binnen die uh, tijd niet meer halen. Oh, gaan we gaan snel verder. Ja. We gaan verder, dat is een hele belangrijke. Romein 11. Een hele belangrijke. Is dat Romeinen 11, vers 26? Even kijken. Ja. Romeinen 11, vers 26. En dat is ook Jezaja. Er um, is al een, een gedeeltelijke verhouding, hebben we al een vorige uitzending over gehad, ja. is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen overkomt. Heb het ook al Tot dus de, de, de beker van de toon van God vol is, vol is. Ja. En, en de ongerechtigheid zo ontzettend veel mm -hmm. uh, los uitgelopen is dat het Sodom en Gomorrah is en God het niet kan laten. Of de tijd van voor Noach en God het niet kan laten. Ja. Niet? Ja. En dan gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Ja, niet uit Amsterdam. En niet uit Mekka. En niet, en niet uit Washington. En niet uit Washington. Nee. En zelfs niet uit Brussel. Nee. De verlosser hij komt uit zal... Zion. Let op, als je de, de andere tekst leest, die Paulus hier citeert, en dat is uh, Jezaja 59, mm -hmm. vers 20, er staat voor Sion zal hij als verlosser komen. Ja, hij komt eerst voor Sion als verlosser, ja. op Eerste Joden en op de ja. Griek, maar ook daaraan zal hij uit Sion komen. Ja. Ja, de mooi. verlossing zal uit Sion ja. komen. En daarom is de hele wereld gesponnen op Sion. Tuurlijk. Daarom willen de moslims hun Mahdi, hun Messias, vanuit Jeruzalem laten regeren. Ja. En daarom daarom hebben... is de strijd rondom Jeruzalem. Ja. ja, en daarom hebben vri... mensen van de Verenigde Naties eh, gezegd tegen de Joden ook een keer: Wat serieus toch over Jeruzalem? Wij ja. gaan daar vanuit regeren. Nou ja, we gaan met eh, dominee Willem Vashouwer een hele mooie serie maken over waarom Jeruzalem. Dus daar zullen we nog wel heel veel op terugkomen dan. Ja, ja. Moeten de mensen ook zeker naar gaan kijken. Kunnen we de volgende. Oh, moet je de volgende weer pakken? Ja? Oké, okay, Jeremia 31. Nog mensen zeggen, ik ben er nooit zo opgejaagd. <laughs> ja, maar jij wilde 10 punten binnen 24 minuten doen. Dus. Ja, dat is ook zo. Jeremia 31, vers 37. Jeremia 31 en 30 en 31 zijn die verlossingsteksten. En, en vers 36 staat het hier. Als al deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen. Dus de zon en de maan ja. die rond de aarde komen. De en de zee en de sterren. Als dat voor mijn ogen zal wankelen, luidt het woord van de Heer, Dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn aangezicht. Hmm. Zo zegt de Heer. Als de hemel boven de, de aarde te meten is en de fundamenten der aarde na te spuren zijn, dan zal ik het hele nageslacht van Israël verwerpen. Dus de Heer, bij uh, alle onmogelijkheden en mogelijkheden zweert hij bijna, Israël zal altijd mijn volk blijven. Er komt niks tussen. Ja, wat? Er komt niks tussen. Er komt niks tussen en... en, en hoe men dat toch allemaal kan, kan ontkennen. Ja. Maar wat erger vindt van dat ontkennen. Want die mensen die het ontkennen zijn er nog serieus mee bezig. Mm -hmm. Maar het, het killen negeren van de kerk. Ja. Van de functie en de positie van Israël als ja. uitverkoren volk van God. En zijn taken als knecht des Heeren mm -hmm. op deze aarde. Ja. He, waar, Mozes die had Aaron en hun nodig. Toen hij aan het voorbidden was voor Israël. En zo heeft Israël de gemeente nodig dat er gebeden wordt, elke zondag weer. En dat is heel belangrijk. Nou, die tekst hebben we al gehad, Romein 11, vers 28 en 29. Na de verkiezing zijn zij geliefde en de genadegave en roeping van de Heer zijn onberouwelijk. Ja. God blijft bij zijn keus. Ja, God is precies. de onveranderlijke, grote, almachtige, heilige God. Die geen ander volk kiest, ja. en ik kiest geen andere knecht hier voor, uh, voor Family 7, En dat van de Vechten. En nee, nee, maar zo, zo ligt het toch. Ieder wordt op zijn eigen plek door God geplaatst en, en geroepen. Ja, hm? Geroepen. Geroepen, ja. ja. En, en dat is zo, zo belangrijk. Dat geeft je ook zo'n rust en zo'n zekerheid ja, dat je daarin kan ja. wandelen. Ja. Ja. Nou, dan krijgen we de volgende. Dat vinden we in Exodus 32. Exodus 32. Dat is Exodus. Dat is vlak na uh, die zonde met het gouden kalf. En God die is daar zeer, zeer vertoornd over. En uh, God die zegt tegen Mozes: Nu dan, zegt God in vers uh, 10. Dat is heel, heel merkwaardig. Nu dan. Laat mij begaan, zegt God. Ja. Dat zegt God tegen een mens. Ja. Laat mij begaan, zegt God. Jo, Mag ik God, alsjeblieft? Als God zoekt naar een mens die hem tegenhoudt ja, in zijn toer. Ja, ja? niet, niet, ja. niet dat God, ik bedoel het zo eerbiedig, dat God ja. een wilde is, dat hij in ja. zijn drift nee, nee, nee. en niet, niet, niet tegen te houden is. Maar God zoekt altijd mensen die bidden, die. die die voor hun familie, die voor Israël en die voor hun eigen land op de brest staan. Niet tussen beiden komen. Ja, niet dat tussen beiden komen. Ja. En het is zo belangrijk. Ja. Um, laat mij begaan dat mijn toorn he, tegen hen ontbranden en ik ga vernietigen. En ik zal jou wel tot een groot volk maken, zegt God tegen ja. Mozes. Ja. Toen zocht Mozes de gunst des heren, zei God. En hij zei: Waarom, heren, zou uw toorn ontbranden tegen uw volk? dat u uit Egypte hebt uitgeleid, met grote kracht en sterke hand. Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, tot hun onheil heeft hij hen uitgeleid, om hen te doden in de bergen en hen van de aardboden laten vernietigen? Laat u branden de toch varen, Berouw over het onheil, waarmee u, u, uh, gij uw volk bedreigt. Denk aan Abraham, Isaac en Jacob en zo bidt Mozes. Ongelooflijk, ongelooflijk. En de Heere, vers 14, kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had, en zijn volkten zullen ouderen. Eigenlijk zegt Mozes tegen de Heere God, Heere God, dat kunt u niet maken, uw volkten ja, Want u heeft uw belofte gegeven. Ja. En dat kunt u niet maken, want de Egyptenaren zullen u bespotten. Precies. En wij zeggen, Heer, eerbiedig hoor, oh zo eerbiedig. Heer, dat kunt u niet maken, ja. want de hele islam zal juichen. En, en, en, en, en de Wereldraad en de Roomse mm -hmm. Kerk zal ook nog juichen. Ze moeten wel. En, en de Heerde God die gaat ook door. En ze gaan zien dat hij uit Zion is gekomen. Zeg je? En ze gaan zien dat hij de eerste keer uit Zion is gekomen. En de tweede keer komt hij ook weer uit Zion. Dat hij ook de tweede keer uit Sion komt. En, ja, en dat gaan ze allemaal zien. Het ja, is, is ook het... zo'n genade om dat te mogen zien. Ja, want dat is het volgende punt. Hè? Zijn uh, miss... Even kijken. Zijn Messiaanse taak. Oh ja, de eerste keer, dat is hier is hij uit Sion gekomen en op de tweede keer is hij uit Sion gekomen. Ja. Het tweede deel van zijn Messiaanse taak, taak moet de Heer Jezus nog doen. Ja. Hij heeft, wat zegt de Hebreeënbrief zo mooi, hij heeft de verzoening der zonde, de reiniging van de zonde tot stand gebracht. Precies. Maar hij heeft het Koninkrijk nog niet gebracht. Nee. En, en, en daar is hij nu aan bezig. Ja. Niet, en en dat, zo gaat dat. En, en, en hij moet nog zo ontzettend veel. Van de belofte van terugkeer van Israël. Van zegen over Israël. Van Israël die zijn plaats en functie inneemt als knechten des heren. Moet allemaal nog vervuld worden. Ja, dat is het laatste punt he, eigenlijk. En, ook, ja, en ook, ook, ook aan ons, aan de gemeente. Ja. Maar laten we toch alsjeblieft gemeente zijn. En laten we toch die drie punten vasthouden. Die God van de gemeente, van de eindtijd vraagt. Mm. Zolang we nog vrijheid hebben. Gebed voor Israël. Wees, met als, als Aaron en Hur die Mozes ondersteunden, ja. wees uh, dat wij zo Israël ondersteunen in zijn taak als knecht des ja. Heeren. En dat Israël dat op een goede, gelovige, betrouwbare manier doet. Het tweede, laten we denken, iedere dag weer aan de gevangenen in de kampen in Noord-Korea. Mm -hmm. Ik bid wel eens, Heer, ze krijgen bijna niks te eten, maar geef dat, dat eten door uw wonder in hun maag uh, de, de, de smaak krijgt van een heerlijke maaltijd. Ja, precies. ...steun de vervolgden. En steun organisaties die zich inzetten voor de vervolgden. Mm. En het derde is... ...laat het even gelijk drinken. Laat iedereen tenminste horen... ...dat al die de naam des heren aanroep behouden zal worden. Mm. Ja, mensen genieten daar natuurlijk. En die genieten van, van, van het schaatsen en, en van het hardlopen. En, en van het fietsen en al die flauwe kul. En, en het is wel leuk om naar te kijken. Maar... maar Laten we toch beseffen dat er een tijd komt dat de mensen zullen roepen. Ja. De mensen in Syrië. Ja. Ja, al die vluchtelingen, ook die christenvluchtelingen, die roepen om hulp. Ja. Nou, laten we daar op letten. Ja. En laten we dat goed verkondigen en laten we weer kerk zijn voor de here. Amen. Ja, amen. Is het alweer toch, tijd? Het is tijd. Oh. De serie zit erop. Ik wil jou heel hartelijk danken, Jan, voor... Uh, deze toch wel lastige en moeilijke serie waar heel veel bij kwam kijken, want het koninkrijk en het uitstel, het geheim van het uitstel, dat zijn niet de meest makkelijke punten. Maar dank voor je uitleg. We gaan gewoon zien of we weer een nieuwe serie kunnen maken. Dit was geloof ik al de 13e serie. Heel hartelijk dank daarvoor. En wie weet komt er ook nog weer een 14e. We gaan wel kijken. Wie weet wat er nog gaat gebeuren? Gaat binnenkort. Wat er nog allemaal gaat gebeuren? Dan is uh, ja, dit natuurlijk al lang opgenomen, maar. Dan, als het echt spannend wordt, komen we terug. Oké. Okay. Ja? Hartelijk dank. En nu thuis uh, tien punten waarom God Israël nog steeds zijn volk noemt. Lees dus je thuis nog gewoon eens door. Kijk, misschien een uitzending gemist deze hele serie nog eens door. Want er komen zoveel punten langs. Zoveel informatie. Het is makkelijk terug te kijken op onze uitzending gemist. Wie weet, graag tot de volgende nieuwe serie van Eindtijd en Profeetie. Hartelijk dank voor het kijken.